7 uur dikte Hark met het Nationaal. President Saleh van Jemen is in de Verenigde Staten... om een medische behandeling te ondergaan. De Amerikaanse autoriteiten benadrukken dat zijn bezoek... een privé-aangelegenheid is en dat zijn verblijf van korte duur is. Saleh raakte vorig jaar gewonnen bij een aanval op zijn presidentieel paleis... waarna hij enige maanden in Saudi-Arabië verbleef. Bij de opstand tegen zijn 33-jarige bewind... zijn al honderden mensen om het leven gekomen. Saleh heeft beloofd afstand te doen van de macht. Volgende maand zijn er verkiezingen in Jemen. De Verenigde Staten zitten met het bezoek van een jemenitische president in de maag. Amerika beschouwt hem als een bondgenoot in de strijd tegen terrorisme... maar wil geen onderdak verlenen aan een dictator... wiens volk hem liever ziet gaan dan komen. Saleh wil voor de verkiezingen weer terugkeren naar Jemen. De voormalige Republike republikeinse kandidaat voor het Amerikaanse presidentschap Herman Kane, heeft zich achter Newt Gingrich geschaard. Gingrich kan de steun goed gebruiken... want in Florida ligt hij in de peilingen achterop favoriet Mitt Romney... De republikeinse kandidaat Santorum heeft zijn campagne stilgelegd. Zijn drie jaar oude dochter, die al sinds haar geboorte krampt met een genetische afwijking, is in het ziekenhuis opgenomen.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 De terreurgroep Boko Haram weigert de dialoog aan te gaan met de Nigeriaanse regering. President Goodluck Jonathan had de groeperingen deze week opgeroepen om duidelijk te maken wat zijn eisen zijn. Boko Haram zegt dat er geen sprake kan zijn van onderhandelingen zolang zijn leden worden gedood. Volgens het Nigeriaanse leger zijn gisteren elf militanten gedood tijdens een vuurgevecht in de stad Maiduguri. Maar Boko Haram zegt dat het leger de mensen uit hun huizen heeft gehaald... waarna nou ze zijn geëxecuteerd. De groepering dreigt met aanslagen als gevangen genomen Boko Haram-leden... niet worden vrijgelaten. De Nigeriaanse terreurgroep is verantwoordelijk voor een reeks van aanslagen... waarbij de afgelopen tijd honderden doden zijn gevallen in Nigeria.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 Na de eerste dag van het WK Sprint in Calgary... Staan Stefan staat Stefan Groothuis derde in het klassement. Hij moet de Zuid-Koreaan Kyu-ju Lee... en de Rus Dimitri Lopkov voor zich dulden. Groothuis werd negende op de 500 meter... en eindigt op de 1000 meter als tweede achter de Amerikaan Sony Davis. Hein Otterspier staat zevende in het klassement.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 Het weer dan nog, af en toe zon vandaag. Bij een koude oostenwind ligt de temperatuur rond het vriespunt. En op de komende dagen is het koud, met in de nachten lichte tot matige vorst. En overdag temperaturen rond of onder het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. Een groot voordeel van de Volkswagen dealer is juist...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 Dit is Radio 1, EO. Dit is De Zondag, met Kifa Alouche. Goedemorgen. Fijn dat u zo vroeg op de ochtend luistert naar Dit is de Zondag, het programma waarin we elke keer een inspirerende Nederlander te gast hebben. En vanmorgen is dat filosoof Catharine de Haas. Ze schreef een boek over vriendschap. Wat is dat eigenlijk? Is het een pakketje schroot met een dun laagje chroom of is er meer dan dat? Wat heb je eraan en wat zeggen mijn vrienden over mijzelf? Daarover en meer gaat het boek van Catharine de Haas, Vriendschap, een tweede ik. Welkom Catharine. Goedemorgen. Ook. Ja, dankjewel. Um, Zouden wij vrienden kunnen worden? Dat denk ik wel. En waar let u op dan? Als u een nieuwe mens ontmoet. Ik zit nu tegenover u. en ja. wat, wat is de checklist die u afgaat om te bepalen of ik in aanmerking kom? Ik doe twee voelsprieten uh, omhoog. En ja, die hebben we eigenlijk allemaal voelsprieten. Daarvoor. We hebben aangeboren een gevoel voor antipathie en een gevoel voor sympathie. En als je je sprieten opzet, dan heb je al bij een persoon die je ontmoet, heb je al een bepaald gevoel. En soms is dat nou ja, een negatief gevoel voor jezelf... en soms een positief gevoel. Nou, Als je wat, uh, wat geleefd hebt en je durft erop te vertrouwen... dan heb je al een richtlijn van met die kan ik iets makkelijker... door de bocht, door het leven of verder iets doen... dan met de ander. En het is goed om erop te vertrouwen, want we hebben dat zo meegekregen. Want anders zouden tussen de... Miljoenen mensen die je zou kunnen tegenkomen, zou je alle mensen eerst stuk voor stuk voor stuk heel voor stuk goed stuk... moeten leren kennen. Ja, ja. En dan het gevoel krijgen. Dus het eerste gevoel is heel belangrijk. En dat is gewoon een ondefinieerbaar ding bij elk. Ja. Ja. ja, laten we het daar zetten. Het is echt een oergevoel, dus we plaatsen het in de buik. Oké, okay, ja, <lacht> ik plaats het wel <lacht> in de buik. Um, bij het maken van vrienden, um, zegt u in uw boek, komen vooroordelen om de hoek kijken, vooroordelen? Ja. Als je, je, je, je, je stapt in de wereld, je ziet mensen voor je... en ja. daar pak je allemaal labels op. En op basis daarvan bepaal je onder andere hoe dat gevoel in je buik zit. Ja, Want... dat, is de eerste, dat is het eerste wat gebeurt. En soms moet je je vooroordelen gewoon wegvagen. Die kloppen niet. Kom maar op. Wat ja, zijn de vooroordelen er? nu? In, in Als je tegenover dan... mij zit, ja. Ik, ik heb geen vooroordelen. Niks. Oh. Nee, ik ben heel, heel open, heel open hier naartoe gekomen. Met, eh, goed voorbereid door jullie dat het een heel leuk programma zou gaan worden vanochtend. Dus dan ga ik daar heel open in en zonder enig vooroordeel. En het, het is dus ook niet zo dat op het moment dat je weet... dat je nieuwe mensen gaat ontmoeten, dat je dan al heel expliciet denkt... oh, wordt dat een vriend of niet? Dat gaat per ongeluk. Ja, ik denk dat dat, dat, dat heel onbewust gebeurt. Daar ben je niet mee bezig, tenzij... je waar ook het hoofdstuk in staat... tenzij je op een bepaald moment in je leven eenzaam zou zijn... en heel veel behoefte hebt om vrienden te maken. Dan kun je veel bewuster gaan ontmoeten. Want dan heb je ook de noodzaak van... ik ben te veel met mezelf alleen en ik wil mensen hebben. Ik wil mensen vinden. Dus dan zul je die sprieten wat uh, mooi oppoetsen... en wat uh, harder opzetten, <lacht> denk ik. Uh, <lacht> Hoop ik. Ja. Zeg mij wie uw vrienden zijn en ik zeg je wie u bent, luidt het gezegde. Um, wat zegt dat? Um, um, um, kunt u uitleggen wat u daarmee wil zeggen? Ja, ik denk dat je, als je een onderzoek hebt gedaan... bij jezelf dus, wie ben ik en welke vrienden heb ik nodig? Wat maakt mijn leven prettig, compleet, gelukkig? Dat je daarna heel bewust zou kunnen zeggen... dat wordt mijn vriend, dat wordt mijn vriend. En dan vertellen die vrienden heel veel... Als jij een vriend uh, zoekt in de criminele wereld... is het heel anders dan dat je een vriend zoekt op godsdienstig terrein. Of een vriend zoekt dus in... Ik wil de kant van het humanistisch verbond op... en daar ga ik mijn vrienden zoeken. Dat is heel bepalend. En dat, dat impliceert dat je, dat, je, dat je vrienden op deelgebieden hebt. Ja, ik zie de mens als een, als een prachtig geheel van allerlei facetten... die je al dan niet kunt slijpen tijdens je leven. En je zou bij elk facet... Wat voor jou belangrijk is, zou je de juiste vriend kunnen zoeken en misschien ook vinden. Unful. And fuller skin, I knew you once. My God, the sun, the windows, fair your bones, review your crime, beautiful, good. The sunrise come again, beautiful girl. Beautiful Girl was dat van William Fitzsimmons. U luistert naar Dit is de Zondag. Mijn gast vanmorgen is filosofe Catharine de Haas. Volgens het goede doel is vriendschap een illusie. Maar daar denkt mijn gast van vanmorgen heel anders over. In haar boek Vriendschap, een tweede ik. Catharine, als je je boek samenvat... dan gaat dat niet alleen uh, over wat vriendschap eigenlijk is. Het gaat er ook all over dat we... Uh, enerzijds heel veel behoefte hebben aan vriendschap... en anderzijds dat het knap lastig is. Vat ik dat zo goed samen? Dat is een geweldige samenvatting. Uh, laten we beginnen eens even kijken naar, uh, naar wat een vriend nou eigenlijk is. Ja, uh, dan ga ik weer beginnen met zeggen dat dat voor iedereen verschillend is. Mm -hmm. En dat komt ook duidelijk in het boek uit. Ik heb dat tegenover elkaar gezet. Dat er één behoefte heeft aan hele intieme vriendschappen... om ook heel veel te delen hè, van de... Uh, de meest intieme dingen tot de meest gewone dingen. Maar dat er ook vrienden zijn en die kiezen om samen te vissen. En dat zijn ook hele goede vrienden. En wanneer, wanneer, wanneer is iemand gewoon een kennis? Of iemand met wie je wat doet? En wanneer mag je iemand een vriend noemen? Ja, ik denk dat dat ook heel persoonlijk is. En daar zie je ook hele grappige dingen gebeuren. Dat de een zegt, dit is mijn vriend. En dat de ander zegt, nee, ik vind meer een kennis. Dus daar kun je ook verschillend over voelen. En in een relatie. Hoe, hoe doe je dat zelf? Nou, ik denk dat ik daar veel... zeker omdat ik al zo lang met dit thema bezig ben... veel duidelijker in ben. En echt van mijn vrienden ook weet dat het vrienden zijn. Dat zij dat ook zo voelen. Ik, die wederkerigheid vind ik wel heel belangrijk. Maar wat is dan de scheidslijn die je hanteert? I iemand ja. met wie je... je uh, Vist u? Of visje? Nee, nee, nee. nee. nee, nee. Ik, uh, enige... Maar er zijn vast andere hobby's die je deelt met iemand anders... Ja, maar en... het zit voor mij niet in de hobby's. Het zit voor mij meer in het... Uh, of veel meer in de, de gesprekken die je samen durft te hebben. Dus intimiteit is voor mij heel belangrijk in vriendschappen. Oké. Okay. En daar komt dan weer ja, openhartigheid bij. en het Dat je elkaar zo kunt vertrouwen dat die intimiteit ook kan. Dus voor mij is dat eigenlijk meer dan wat, wat ik doe. Of ik nu... Met mensen boeken bespreek of naar een theater ga of naar de bioscoop. Dat, dat, dat gebeurt ook. Het gaat om de, mate maar de, waarin... de band ja, ja. die je samen voelt en het vertrouwen. Uh, en ja, toch uh, intieme dingen van elkaar weten. En daar niet, dus in die intieme dingen niet meer alleen staan. Ik denk dat ik dat heel belangrijk vind. Ja. En weten dat je over een aantal dingen in de wereld ook hetzelfde denkt. En maar die, die twee de kerel staan, die hebben dat allemaal niet... en die kunnen elkaar toch vrienden vinden? Ja, als zij, als zij vinden dat zij hele goede vrienden zijn... dan is dat aan hen om dat te vinden. Okay. Ik kan wel denken, daar zitten ze nou stilletjes, ze wisselen geen woord. Hoogstenshouders is een vis omhoog. En jij hebt een grotere ja, vis groot, vandaag. Ja. Ja. Ja. En hoeveel zou die wegen? En dat is dan alles. Maar als zij het gevoel hebben, dat is echt mijn beste vriend. En bijvoorbeeld, die zegt niks en mijn vrouw thuis praat alleen maar... maar die vriend, heerlijk stil dan is dat hun definitie van vriendschap ja. of hun gevoel. Heeft u bij het schrijven van dit boek zelf... Uh, een vriendschap of vriend of vrienden in gedachten gehad? Ja, dat is een hele mooie vraag. Ik denk, ik denk wel dat ik mijn uh, vele cursisten in gedachten heb gehad... en bij bepaalde voorbeelden die in het boek voorkomen... ook aan hele speciale personen gedacht heb. Want dat heb ik aan die ervaren. Dat gesprek heb ik met die vriendin gehad of met die vriend... Ja, dus de levenservaring zat er wel in. Ik heb ook voor ingezet. Ik heb geen gebruik gemaakt van interviews. interviews nee. Ik heb wel heel veel dingen verwerkt die ik in gesprekken... die ik dan geen interview noem, maar in gesprekken met mensen gehoord heb. Van hoe doe jij dat? Hoe is dat voor jou? Hoe sta jij tegenover grote problemen in de samenleving? Dus daar zit de relatie tot de ander. Dat is een heel belangrijk hoofdstuk, vind ik zelf, in het boek. Dat is wel een, een zeer... Uh, ho intens hoofdstuk over de levenservaring die ik heb opgedaan. En daar staat ook heel duidelijk in wat ik daarvan vind. Um, de, u schrijft in uw boek dat um, je jezelf veel meer moet kunnen verplaatsen... in een ander om een vriend te kunnen zijn. Ja. Dat is een mooie vraag, hè? Ja. <lacht> um, da, het, het, dat, is, um, dat is pittig gekost om dat te kunnen. Ja. Dat is pittig gekost. Als, als, als ik even in, in statistische termen denk. stel je, je vraagt aan tien mensen goede raad. Je zit met een fix probleem. Dan zullen negen van de tien mensen zullen aan jou iets vertellen. wat eigenlijk over henzelf gaat. Dus dan krijg je een antwoord waar jij persoonlijk niets aan hebt. En er zijn maar heel weinig mensen die in hun antwoord echt in jouw schoenen willen gaan staan. Dus goed beseffen waar het jou om gaat met dat probleem... en hoe jij, die een ander bent dan zij zijn... hoe jij dat probleem dan zou kunnen oplossen. En dat is een bijzondere ervaring. Als iemand het echt om jou gaat... en dan krijg je dat tweede ik-gevoel. En hoe kom je dan voorbij? Hoe, hoe, hoe doe je dat? En hoe kom je voorbij aan dat, dat in een vriendschap... eigenlijk met jezelf bezig zijn in plaats van met die ander? Nou, in, ik denk dat het eerste stap is dat je je dat bewust wordt... Van, hè, als ik tegen iemand zeg, nou, en dan zou ik uh, nieuwe schoenen kopen nu, vandaag... dat je realiseert dat dat jouw oplossing is voor dat probleem. En dat de ander misschien denkt, ik schoenen, ik zou pantoffels willen hebben... of ik ga op sokken lopen, daar ben je niet mee bezig. Dus het bewustzijn van, ik geef eigenlijk mijn eigen antwoord... en wat heeft de ander aan mijn antwoord? Want dat is toch altijd een ander met andere problemen dan mm -hmm. ik heb... Als je dat bewust bent, dan kun je daar heel erg mee oefenen. Ja. Ja, als ik door uw boek ga, dan heb, bekruipt mij vaak het gevo een gevoel van, van nederigheid. Omdat ik denk, um, zoals het hier beschreven staat... Is het überhaupt, um, moet je er um, HBO- of universitair denkvermogen voor hebben... Uh, om, uh, om een vriendschap te kunnen onderhouden, ja, dat het is... vraagt van je een soort van ja. zelfreflectie. Ja. Het goed naar jezelf kunnen kijken, het goed naar anderen kunnen kijken. Dat zijn uh, skills die, die voor iedereen moeilijk zijn. Kan uh, uh, tante Annie, drie hoog achter. Uh, um, kan die eigenlijk? Heeft hij de skills wel om een vriendschap te onderhouden? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat er tante Annies zijn. Speciaal van drie hoog achter. Die dat van nature hebben. Die zo hun armen openzetten van... Nou, kind, kom maar en vertel maar wat er is. En die heel erg goed kunnen luisteren. En dan niet meteen met een ego-verhaal komen. En dat tante Annie zal daar niet veel, misschien niet veel over nagedacht hebben. Misschien is het haar voorgeleefd door haar eigen moeder of vader. Maar sommigen doen dat echt van nature. En anderen moeten daar veel over nadenken. Nou, wil je een... een ja, wil je filosoof zijn, mm -hmm. dan zul je dat juist moeten bedenken hoe dat in elkaar zit. Ja, ja. Maar ik denk dat ja, dat natuurlijk vermogen van mensen tot luisteren dat, dat heel belangrijk is. Ja. Um, we, we, we gaan in het boek uit, u, u, u, u, u, jij gaat in het boek mm -hmm. uit van uh, de, uh, de behoefte die we hebben aan vrienden. Ja. Waarom hebben we eigenlijk behoefte aan een vriend? Ja, dat is mooi. Het is die, de waarom-vraag. Dat is de, de, de vraag die mensen het liefste stellen. Waarom dit en dat? En op sommige waarom-vragen is geen antwoord. Ik kan alleen zeggen, mensen ja, zijn van nature zo gemaakt... dat ze elkaar nodig hebben. En dat begint al in de baarmoeder. Je wordt, eh, tenminste nog steeds, heel keurig begeleid... in de eerste prille levensfase. En daar heb je de mooie best en mooist mogelijke ruimte voor gekregen ja. in die baarmoeder. Dan word je gevoed, je, word, je kabbelt daar lekker in. Ik kan me dat nog wel... Eh... Goed herinneren. Maar... <laughs> nee, ik kan me wel een mooie voorstelling bij maken... hoe heerlijk dat geweest moet zijn. Ja, maar dat verklaart waarom we andere mensen nodig hebben. Ja, maar je zult daarna ook... Ik bedoel, de eerste jaren voor een kind... dan heb je ook anderen nodig. Je kunt het niet alleen. Nee. Je kunt niet zelf en, je, en de groentetuin onderhouden... en brood bakken en een koe slachten... als je tenminste geen vegetariër bent... Dat kan allemaal niet. Je, zult nee. altijd, je bent altijd op andere mensen aangewezen. Ja. Maar de, de, de, de vriendschap, dat is toch een dynamiek van zichzelf. Een, een relatie die, die echt anders is dan al die anderen. Mm -hmm. Kijk, die, die bakker, de, die kan je ook gewoon betalen voor dat brood. Ja. Uh, veel mensen hebben gezelschap aan een gezin of een andere uh, uh, levensvorm. Uh, mm -hmm. uh, waarin ze met andere mensen samenleven. Toch, ook als we al die dingen hebben. Ik heb kinderen, ik heb een vrouw. Uh, ik heb een baas en ik heb een bakker. Mm -hmm. En daarnaast wil ik toch ook een vriend. Mm -hmm. En daar wil je naar op zoek waarom dat zo ja. belangrijk is? Kijk, die, die, die, die, welke functie vervult die? Die vrouw die uh, zorgt voor mijn kinderen. In, uh, als we net uh, in, in biologische zin kijken. Uh, die kinderen die, die zorgen voor mijn nageslacht. Uh, samen hebben we het een beetje gezellig. Zodat het niet in mijn eentje voor die televisie zit. Of uh, mm -hmm. voor het knapperend mm -hmm. haardvuur. En dan ga ik naast... Al die mensen die ook aandacht vereisen, eh, ga ik nog eens een keer op zoek naar iemand met wie ik kan gaan zitten vissen. Mm -hmm. Waarom doe ik dat? Ik, ik denk dat iedereen dat ook zelf moet beantwoorden waarom hij dat doet. Wat, wat is mijn behoefte? Waarom heb ik zo nodig een vriend nodig? Ik kan me ik kan alleen invullen voor, vanuit mezelf en ik kan het invullen vanuit de, de gesprekken die ik met anderen heb gehad. En, en hoe is dat bij jezelf? Waarom heb jij vrienden nodig? omdat ik me anders... ik kan mijn verhalen niet kwijt. Uh -huh. En dat vind ik heel belangrijk. Ik kan mijn gedachten niet toetsen. Dus de, de dingen... Als ik alleen dagenlang alleen zou zijn... en ik heb een mooie gedachte... waarvan ik vind dat die mooi is... dan vind ik dat heel fijn om die met een ander door te nemen. Um, ik wil ook wel uh, grote besluiten... met een sperringpartner doornemen... Dan gebruik, maar echt tussen haakjes. Mm -hmm. Dat bespreek ik dan met een vriend. van. Ik zit nu in die in die situatie. Um, kijk jij eens met me mee naar die situatie. Wat vind jij daarvan? Ik zou zo en zo handelen. Maar vind jij dat ook? Dus dan voel ik me getroost, gesteund, uh, beschermd, veilig. Dus al die oerbehoeftes van mensen. Ook ja, Bescherming, steun vragen, mm -hmm. bevestiging vragen. He, de, de, gewaardeerd worden door anderen. Want dat heb je goed opgelost of ja, goed ja, gedaan, ja. of wat een knappe stap. Of... En dan is het ook handig als je verschillende hebt, want die, die, die spreken allemaal weer een ander facet van je eigen persoonlijkheid aan. Ja, en je weet zelf ook uh, bij wie je wat, wat mag gaan halen als het goed is. Ja, ja die en voor een die... goed gesprek, die, die voor, voor samenwerking. Die visvriend ondernemen. is niet ja. voor een goed gesprek. Nee. Maar wel, uh, ja, ja je, je weet op basis van wat je al met elkaar deelt. Met dat verhaal kan ik bij die terecht, voor dat probleem kan ik bij die terecht. We, we, we zeiden net, uh, zeg me wie je vrienden zijn en ik zeg, me, en ik zeg je wie jij bent. Mm -hmm. uh, kun je ook zeggen, zeg me hoeveel je vrienden hebt, hoeveel vrienden je hebt en dan zeg ik wie je bent? Kortom, is uh, kwantiteit ja. ook van belang? Sommige, van sommige mensen wordt gezegd dat het allemans vrienden zijn. Van, oh, zet die ergens neer en ze hebben meteen het gevoel van: Ik ben omringd door vrienden. Dat kan ook. Het kan ook zijn dat je. Behoefte heb aan veel en oppervlakkige vriendschappen. Als ik maar gezien word, als ik maar bewonderd word. Stel dat je heel erg op mode ingesteld bent. Dat dat het allerbelangrijkste is: elke week winkelen, alle bladen doornemen. Wat moet ik aan? En je hebt het eindelijk gekocht: de mooiste, laten we zeggen, de mooiste hoge hakken, het mm -hmm. leukste jurkje, het mooiste decolleté. Dan weet je. Misschien wel dat je het leukst is als je door heel veel mensen gezien wordt. Mm -hmm. Vooral met die hakken en de decolleté. Ja. Dus dan heb je daar weer behoefte aan. Dan is gezien worden... Ik bedoel, misschien dat BN'ers dat heel erg hebben. Dat ze heel druk gezien willen worden. En dat dat een bevestiging is voor hen. Veel okay. meer dan vrienden. Maar dan hebben ze misschien ook nog zeg nou, een vriend nodig die zegt... Ik ben nu zo bewonderd de hele dag op dat gala... Maar, maar vertel mij nou dus heeft... eens echt wat je ja. van me vindt. Staan die hakken oh. echt leuk. Bijvoorbeeld. Ik heb heel weinig vrienden. Wat zegt hmm. dat over mij? In de eerste plaats denk ik dat je er minder behoefte aan hebt. Oké. Okay. En verder of, kan ik... Het ik zou ook... ik heel erg lang moet, met je moeten praten Het zegt niet dat ik heel selectief ben. Ik probeer er, ik probeer er een beetje een leuke draai aan te geven. <lacht> of dat ik misschien wel gewoon, sociale, gewoon een heleboel sociale skills mis... Nou, laten we het heel simpel houden bij dat je veel minder behoefte hebt aan vrienden... dan misschien andere mensen om je heen. En dat je daar een heel gelukkig en tevreden leven mee leidt. Ja. Um, de, uh, we hebben gezegd uh, uh, net over uh, het boek dat, dat u daarin vertelt... vriendschap is iets waar we behoefte aan hebben, maar het is ook knap lastig. Ik wil even naar dat, uh, lastige? Naar dat knap lastige. Mm -hmm. ja. mm -hmm. um, wat, wat maakt vriendschap zo ingewikkeld? Uh, sowieso is, is menselijke communicatie een ingewikkeld proces. Je wordt gauw misverstaan. Uh, woorden kunnen wat anders betekenen dan jij bedoeld had. Een ander kan iets van je verwachten waar jij niet aan hebt voldaan. Dus Het spel van verwachtingen en teleurstellingen gaat altijd spelen... Um, ja, goed, ook met, met of het nou telefoongesprekken zijn, of mailverkeer, of persoonlijke gesprekken, is iets makkelijker omdat je daar ogen bij hebt. En mimiek, dus ook lijftaal. Maar ja, communicatie blijft altijd moeilijk. En ja, we hebben natuurlijk allemaal een een ego wat, waarop getrapt kan worden... als het zo'n zo klein staartje wat uitgaat van... ouw, je raakt me. Ik ben kwetsbaar geweest en ik wilde dat niet. Dus het blijft een, een fantastisch fenomeen... dat mensen dat kunnen praten. Mm -hmm, mm -hmm. Maar tegelijkertijd zitten er allemaal valkuilen in. Terwijl we allemaal denken dat we spreken dezelfde taal... dus er zijn overal woorden voor. Uh, als ik die woorden gebruik, dan snap jij precies wat ik bedoel. Ja, dat denk je. Maar dat is niet zo. Uh, ook tussen vrienden, ook tussen mensen die elkaar goed kennen... kan, uh, kan lichaamstaal, een toon, uh, uh, verkeerd begrepen worden. Het zou kunnen, maar soms zeg je ook... ja, ik heb een vriend en er is een half woord genoeg. Ja. Ja, ik heb nooit een half woord, ik heb er altijd meer. Maar er zijn vriendschappen die met een half woord uh, genoeg zijn. Maar dan weet je niet of de ander het nou precies zo opvat als jij bedoelt. Oh. Als ik nu bijvoorbeeld aan jou het woord konijn noem... Dat noem ik niet zo graag als, als je naam haas, haas is, maar ik probeer het even. Dan weet ik niet wat voor konijn jij in je hoofd hebt. Of het een wit konijn is, of een zwart konijn, of een streepje konijn. Dat blijft, dat blijft altijd spannend. En als dat belangrijk is voor wat je op dat moment wil zeggen... dan kan zo'n nuance een uh, uh, uh, grote gevolgen hebben. Ja, dan heb, heb jij misschien een heel ander konijn voor ogen dan ik wil. Okay. We gaan uh, uh, zo meteen door met... Uh, met het onderwerp vriendschap. Ik heb er nog veel over te vragen. Maar het is uh, bijna half acht. Tijd voor het nieuws. Gelezen door Dick Ter Haak. Radio 1. Het NOS-journaal. Inspecteurs van het Internationaal Atomenergieagentschap zijn in Iran aangekomen voor een driedaags bezoek. Het agentschap hoopt dat het land openheid van zaken wil geven over zijn nucleaire programma. De EU kondigde deze week aan per 1 juli geen olie meer af te nemen van Iran... en in reactie daarop overweegt Teheran nu om per direct... de levering van olie aan Europese bedrijven te staken. Griekenland is woedend over een uitgelekt voorstel van Duitsland. Daarin staat dat Griekenland onder controle moet komen te staan... van een commissaris van de Europese Unie. Die moet besluiten over de begroting van de Griekse regering goedkeuren... en kan zo nodig een veto uitspreken. In de reactie zegt Griekenland dat het zelf controle moet blijven houden... over zijn begroting. En de voormalige republikeinse kandidaat voor het Amerikaanse presidentschap, Herman Kane, heeft zich achter Newt Gingrich geschaard. Gingrich ligt in de peilingen in Florida, achterop favoriet Mitt Romney. De republikeinse kandidaat Rick Santorum heeft zijn campagne stilgelegd omdat zijn dochter van drie in het ziekenhuis ligt. En dat waren de hoofdpunten. Het weerbericht van Weer Online. Op veel plaatsen is het momenteel bewolkt en is de temperatuur gedaald tot onder het vriespunt. Lokaal zijn wat opklaringen ontstaan. Vanochtend breekt de bewolking in een steeds groter deel van het land en komt af en toe de zon tevoorschijn. In de middag raakt het geleidelijk weer wat meer bewolkt, maar blijft het wel vrijwel overal droog. De temperatuur stijgt vanmiddag naar Waarden net boven het vriespunt bij een meest matige noordoostenwind, windkracht 3 tot 4. De wind neemt later in de middag in het binnenland langzaam wat af. Vanavond en vannacht is het bewolkt en koelt het af naar 3 tot 5 graden onder nul. Lokaal kunnen in de nacht een paar vlokjes sneeuw vallen. Ook morgenochtend is het nog bewolkt en er is de kans op een beetje sneeuw. De rest van de dag blijft de bewolking op de meeste plaatsen het weerbeeld bepalen... en stijgt de temperatuur tot rond het vriespunt. De dagen daarna is er weinig bewolking en krijgt de zon vol op de ruimte. De temperatuur komt overdag dan nauwelijks nog boven nul... en daalt nachts naar waarde tussen min 5 en min 10 graden. U luistert naar Dit is de Zondag met Kifa Alouche. Ja, goedemorgen. Fijn dat u uh, weer terug bent. Ik uh, praat vanmorgen, uh, um, terwijl we net bij het weerbericht hebben gehoord... dat er koude tijden tegemoet komen over een heel warm onderwerp. Vriendschap met uh, Catharina de Haas, uh, filosoof die daarover een boek heeft geschreven. Vriendschap, en tweede ik. Uh, Catharine, we hebben het net gehad over dat we heel veel behoefte hebben aan vriendschap. En dat het toch best knap lastig is. Nou, dat ik nog even doorgaan met dat knap lastige. Um, uh, uh, wat ik zelf altijd moeilijk vind bij vriendschap zijn de... Um, de stukken tussen de betekenisvolle momenten, hmm. uh, want die zijn heel herkenbaar. Dan heb je samen uh, uh, momenten waarin het gaat over dingen die ertoe doen in het leven, maar daartussendoor moet je heel veel keuveltijd doorbrengen uh, om uh, het vuurtje brandende te houden. En die, die, dat vind ik heel moeilijk. Is dat hmm. raar? Is dat uniek? Uh, ben ik daarin een uh, Geval apart? <laughs> nee, dat denk ik niet. Ik denk dat, dat uh, betekenisvolle momenten zo belangrijk zijn... dat je die heel graag wil vasthouden en ook vaak uh, wil verlengen. Dus dat je die altijd met iemand zou kunnen hebben. Van altijd als ik die persoon zie of niet zie dan is dat er. Nou, dat kan niet. Dus je moet ook een tijdje tussendoor gewoon kabbelen. En dat kan een gevoel geven dat, het, dat die vriendschap daardoor ook wat weglekt, wat minder wordt. En dan hoop je dat je het toch vast kunt houden. Ja, maar die, die, die partners in vriendschap van mij, die, die, ik voel dat die het me kwalijk nemen als ik niet... O, op oh. regelmatige basis uh, contact houdt. Terwijl mm. ik zelf het gevoel heb... ik wil eigenlijk alleen contact als ik wat te melden heb. Ja, nou, je zou dat tegen de vrienden kunnen zeggen. Van, Ik ben niet zo'n kabbelaar, ik, da, geen keuvelaar. Hè. Ik, mm -hmm. Dat doe ik niet zo graag. Ik bedoel, Als ik er ben, ben ik er voor 100%. En tussendoor weet dat ik wel aan je denk. En als je me belt, ben ik er altijd voor je. Maar al die smalltalk, dat is niet zoveel voor mij. Oh. Zo zou je het kunnen oplossen. Ja. ja, ik los het op door gebruik te maken van de sociale media. Hallo, maar dat, even een ja, klein smsje in mijn beeld. Dus dan voldoe ik aan hun behoefte om, ja, uh, om toch te keuvelen. Maar dat is niet altijd goed, begrijp ik. Nou ja, dat is een keuze van je. Om aan hun behoeften te voldoen... Mm -hmm. je kunt ook zeggen, ik blijf bij mijn eigen behoefte... en ik vertel ze dat ik het niet doe. Ja, ja. Heb je, dat is jouw ja. keuze. Oké, okay. en, en het een is niet beter dan het ander? Ik denk het niet. Het is alleen voor jou de vraag hoe de vrienden daarop reageren. Ja, ja dat brengt me bij het, bij, bij, bij het punt wat hier eigenlijk uit, uit voort doet. Dat is confrontatie. Hè? De, de, mm -hmm. uh, um, net als in een liefdesrelatie uh, kan dat ook in een vriendschap soms uh, flink stormen. Mm -hmm. um, is dat iets wat er gewoon bij hoort? Elkaar confronteren of hoort dat in een, uh, moet je dat in een vriendschap uh, proberen te vermijden? Als jij een persoon bent die altijd op harmonie uit is... dan zul je het vermijden. Want dan heb je helemaal geen zin in confrontaties. En dat, daar heb ik ook een stukje over in het boek geschreven. Mm -hmm. Dan weet je al, ik ga niet vertellen over oom Ari en de Tweede Wereldoorlog. Of ik ga niet praten over de multiculturele samenleving. Want dan weet ik dat met die vriend, dat is geen onderwerp. Mm -hmm. Dus dan ga je vermijdend gedrag vertonen. Dan heb je ook geen confrontatie. Tenzij het natuurlijk gaat over de vriendschap zelf. Als, ik, um, als een vriend van mij het me kwalijk neem... dat ik eigenlijk alleen op uh, een aantal momenten in het jaar contact opneem... Mm -hmm. dan kan die dat uh, drie jaar pikken. Maar er komt natuurlijk een moment dat, dat, dat hem dat dwars gaat zitten. Je belt me eigenlijk nooit op. Je, no je bent nooit benieuwd naar hoe mijn leven is. Krijg je dan mm -hmm. dat verwijt? Ja, dan zou je kunnen antwoorden... Uh als jij zo graag contact wil, dan is dat jouw behoefte. Neem contact met mij op. En mm -hmm. dan zal ik heus aan je vragen hoe het met je gaat. Ja. Maar even in algemene zin, mm -hmm. is, het, is het belangrijk om, een, om confrontaties uit de weg te gaan... of is het juist goed om ze, om ze tot volle wasdom te laten komen? <laughs> ja, dat hangt ook weer van de persoon af. Ik begon dus met iemand die ingesteld is op een harmoniemodel... Mm -hmm die zal dat zeker niet doen. Die zal dat, dat altijd uit de weg gaan. Wil je uh, voor jezelf... een intense vriendschap hebben met iemand... waar nee. het echt om iets gaat en om de waarheid gaat... dan, ja, dan zul je dat harmoniemodel niet kunnen kiezen. Want als er, iets, als er dan iets gebeurt wat, wat, wat niet prettig is... dan zul je het uit moeten spreken. Want dan kom je met jezelf in de knel. Maar iemand die echt van... van ja, van natuur een harmoniemens is, die zal dat altijd ontlopen. En dat, dat merk je ook aan iemand. Maar kun je dan, want als ik dit zo hoor, dan denk ik... oké, okay, dus als je het harmoniemodel blijft vasthouden... dan heb je, uh, uh, behoud je die vriendschap... maar zal die altijd op een oppervlakkiger ja. niveau blijven zitten. Ja, en als je tot. die confrontatie aangaat, kan die verdiepen. Of breken. Maar hij kan ook breken, ja. Ja, hij kan ook breken. Ja. Dat is erg, toch? Ja, dat is heel pijnlijk. Dat heeft ook een heel hoofdstuk opgeleverd. Ja. Over verbroken vriendschap. En de rouw die je dan hebt. Maar als jouw keuze is als mens. Ik wil zo in het leven staan. Dat ik als ik een vriend heb. Dat het ook van top tot teen een eerlijke vriendschap is. Voor zover dat haalbaar is. Maar als je dat je streven is. Ik wil op een integere manier met mensen omgaan. Eerlijk naar mezelf. Eerlijk naar de ander toe. Dan heb je altijd. Ja, er kan een confrontatie komen. Want er kan, levens kunnen uit elkaar gaan. Iemand kun, kan een keuze maken waar jij het helemaal niet mee eens bent. We net de, of ik noemde net de multiculturele samenleving. Nou, daar zijn grote vraagstukken waar een land voor staat, waar Europa voor staat. Mondiaal zijn het grote vraagstukken. Daar kun je zo over uh, van mening verschillen hoe je dat zou kunnen doen, hoe je daarin staat. Dat, dat, voor, dat zou voor mij een breukmoment zijn. Ja. Maar dat, dat voelt als een onderwerp wat zo algemeen of zo betrekking heeft op de samenleving en niet op ons. Jawel, maar wel op de vriendschap. Stel dat, jij, stel dat je van je vriend ontdekt dat hij een, een, een keuze maakt op dat, op dat vlak van de multiculturele samenleving waar jij het echt niet mee eens kunt zijn. Dan, dan betekent dat wel wat. Mm -hmm. Dat betekent wel dat je, of je gaat een beetje sjoemelen met je eigen geweten, met je eigen ideeën. Of je zegt, ja, dat, dat, die keuze die jij nu maakt, daar kan ik niet mee verder. En dan zitten we op een vriendschapmodel. wat ook de grote filosoof Aristoteles had. Dat je samen, als je samen zegt, vriendschap is op weg gaan naar het goede, wat dat ook mogen zijn. of naar een deugdzaam leven, waarin je het, het, ja, niet het. het het slechtste in de mens gaat zoeken, maar het, het beste... en als voor jou het beste is dat een samenleving... een open samenleving moet zijn met open armen... dan kan dat eh, voor iedereen die daar eh, een beroep op wil doen... dan kan dat een enorme breuk zijn met een vriend... die een andere keuze gaat maken. Ja. U beschrijft in uw boek uh, een... een, een confront nou niet zozeer een confrontatie, maar een breuk. Althans, u vermeldt hem. Ja. Uh, uh, een breuk die tijdens het schrijven van het boek ontstond tussen u en uh, een van uw vrienden. Mm -hmm. um, hoe, hoe is dat gegaan? Daar kan ik alleen in algemene zin iets over zeggen... omdat anders zou dat veel te persoonlijk mm -hmm. worden. Uh, je stel nou dat je altijd met, met een vriend... je hebt altijd met een vriend alleen maar boeken gedeeld. Boeken lezen, over boeken praten. En op een bepaald moment... Door omstandigheden ga je met diezelfde vriend wat anders doen. Bijvoorbeeld op vakantie. En dan blijkt dat dat stukje wat je samen deelde, die boeken... dat daarnaast nog een stuk van die vriend naar voren komt... die zo heel anders is dan je altijd had gezien. En dat kan wederzijds zijn. Hè? De een ja. denkt, nou, met de boeken konden we heel goed over praten... maar nu op vakantie loopt het zo uiteen... en blijkt dat we over andere onderwerpen zo verschillend denken... en zo anders handelen, dat dat een breuk kan zijn... En dat is heel schokkend. Had je maar bij die boeken gebleven, dacht je dan. Ja. Dan had die vriendschap er nog eens geweest. Maar langs de andere kant leer je de andere kant van iemand kennen. Of hij laat zijn masker vallen. Of jij laat je masker vallen. Hey. Voor hem ben jij opeens een ander. Mm -hmm. Die nou, misschien uh, ja, op die vakantie opeens naar een jazzclub wil. Dus ik dacht, een jazzclub, daar, daar, daar heb ik nooit aan gedacht... dat dat een mogelijkheid zou zijn. Ja. En dan zit je... als het niet alleen over een jazzclub gaat... maar over hele diepe dingen... dan kun je het opeens tegenover elkaar staan. En dan gaat je ego ook opspelen. Zeg je, ja, maar dat accepteer ik niet. En ja, dat wil ja. ik niet zo. Is het eigenlijk erg? Is het erg om... Um, uh, in dit geval voor u... op dat moment van uw leven... uiteraard wel erg dat er een vriendschap verbroken is... maar in... Algemene zin, is het slecht als je uh, als vriend, vriendschappen beginnen en eindigen? Nee, ik vind van niet. Ik vind in het, in het uh, proces van leven dat je uh, een groei eh, kunt doormaken. En stel nou dat je een grote groeier bent, dus je, dan zul je ook uh, mensen gaan verliezen onderweg die een ander groeiproces doorgaan. Die, de mensen van de lagere school, waar je toen de lagere school mee deelde. En misschien. Later nog een opleiding. Dat hoeven niet de mensen zijn die, als ze later uitvliegen... en kinderen krijgen of ja, geen kinderen krijgen. Een vriend, een echte vriend, is toch voor het leven? Ja, ik vind van niet. Nee? Nee, het zou, ik, nee ik vind dat een echt een, een, een droom. Want dan zou je eenzelfde groeiproces doormaken. En ja, Misschien voor iemand die alleen gewend is in een harmoniemodel te leven... is dat een prachtige formule. Ik ben altijd zo jaloers op mensen die, die, die, die een vriend of vriendin hebben... die ze al kennen vanaf, hun, uh, vanaf de lagere school, zoals dat toen nog heette. En die, waar ze nu nog mee omgaan, in, in, in, in, terwijl ze 40 of 50 zijn. En Misschien zijn ze samen dus in dezelfde richting gegroeid. Ja. Of hebben ze precies dat wat ze samen delen altijd vastgehouden? En hebben ze samen nog steeds dat... Kindgevoel van toen, van dat is wat we delen. We kennen elkaars ouders, we kennen elkaars broers en zussen als die er zijn. En ze hebben natuurlijk een heel leven ook en, al samengedeeld. En ze hebben uitgewisseld wat er in het leven gebeurde. Maar de basis, dat, dat, dat basisgevoel, dat lag dan in, in de jeugd en dat blijven ze samen vasthouden. Maar het hoeft. Het, voor mij is dat niet een idealere vorm van vriendschap dan een. Later, ik, ik, ik, ik ga ervan uit dat je op je 60e, 70 80 nog in staat bent om vrienden te maken. Gelukkig maar. Heel gelukkig, vanwege die eenzaamheid. We hebben altijd een dichter bij de dag. In dit geval de dichter bij de zondag. En dat is Rickard Zuiderveld. En die gaan we nu horen. Dichter bij de zondag. Mijn beste vriend... Mijn beste vriend zit naast me in de wagen en zwijgt. Een stilte broederlijk gedeeld. We zijn per slot elkanders spiegelbeeld. Al zie je, als je dieper door zou vragen, twee uitersten... gedreven naar de rand van mededeelzaamheid en stil gedogen. Met vuur of met berusting in de ogen. De tijd heeft ons gekneed tot zielsverwant. Misschien is het geen kwestie van begrijpen, want daartoe zijn we nauwelijks in staat. Wel zien we hoe de vruchten langzaam rijpen als ademhalen in dezelfde maat. Een beste vriend, hoe heet zo iemand? Trouw? Schoorvoetend geef ik toe: het is mijn vrouw. Mooi, ja. heel mooi. Ja. Kun je daar ook vrienden mee zijn? Met je jazeker, jazeker, maar goed ook. En, maar is het noodzakelijk? Of kun je ook gewoon een relatie hebben zonder dat je daar vrienden mee bent? Ja, ik denk dat dat ook al kan. Ik denk dat er zoveel... Ja, ik ben meer van, van heel veel varianten die mogelijk zijn... en waar iemand zelf zijn weg in moet vinden. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat er huwelijken zijn... of andersoortige relaties waar iemand in zegt... mijn vrouw, mijn man is mijn beste vriend... Wake up, see it everywhere I look. Never imagined life could be this good. When you found me, it stopped me in my tracks. My world spins right at last. That's what love. Looks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 Dat was Darren McLean met What Love Looks Like. Ik praat in uh, Dit is de Zondag met Catharine de Haas, filosofe uh, die het boek heeft geschreven um, Vriendschap, een tweede ik. We hebben het over van alles en nog wat rondom vriendschap gehad. Um, uh, Catharina, um, uh, vriendschap in maatschappelijke zin... Um, is vriendschap iets waar een samenleving behoefte aan heeft... of een, uh, iets dat een samenleving nodig heeft... Om te functioneren. Ja nodig hebben dat uh, is er moeilijk in dit geval. Mm -hmm. Ik zou wel het wenselijk vinden als er meer vriendschap in de samenleving en onder het samenleven zou zitten. Als men dat ook meer bewust was. Als ik nu kijk naar de de ontwikkeling in de, de media in het algemeen mm -hmm. hebben doorgemaakt... en die ons Tweede Kamer heeft doorgemaakt. Dan vind ik daar een sfeer van vijandigheid. En bij de media bedoel ik dan het vliegen afvangen... het iemand laten struikelen in een interview. Het, uh, ja, het scoren op dat punt. En in de Tweede Kamer, het, het, ja, de, de sfeer die daar heerst... En, en ook het taalgebruik wat gewoon is geworden, dat vind ik vreselijk. Ik zou daar veel meer een vriendschappelijke toon in willen hebben. Dat de ander echt de ander mag zijn. En betekent dat dat, dat, dat uh, vaardigheden of, of, of um, zeg maar de praktijk van vriendschap... Hè, de, de dingen die je in een vriendschap doet... Die, die doe je dus niet meer in het algemeen als samenleving met elkaar... Nee, ja, ik probeer dat wel. Ik bedoel, als ik, als ik naar, eh, zelfs als ik naar een winkel ga... dan probeer ik heel open en warm te zijn naar de mensen. Bij de kassa, eh, mensen die me helpen. En niet die vijandige, wantrouwende sfeer erin te krijgen. Maar dat, dat vind ik veel meer, dat dat in de, saam, de samenleving... dat dat, eh, ja, wat dan ook heet, de, de hufterigheid is, mm -hmm. heeft toegeslagen. Dat vind ik heel erg. Ja. En ook nee. niet wenselijk. En, en, en betekent dat dat, zegt dat dat we gewoon die vaardigheden aan het verliezen zijn... om op een vriendschappelijke manier met andere mensen om te gaan? Of um, wat, zou anders, wat, wat is anders de reden dat we zo, uh, dat we zo makkelijk heftig zijn? Nou, Ik denk dat dat een hele lange weg is geweest. Laten we uh, zeggen, de gang om brutaler te worden. Om, om, uh, ja, om met, met minder achting voor de ander, de ander te benaderen. Ja. Uh, u bent um, ook filosofisch consulent. Ja. ik nou, had ik daar nog nooit van gehoord. Nou, heel fijn. Kort, wat, wat doet een filosofisch consulent? Een filosofisch consulent praat uh, met iemand die een probleem heeft... wat niet uh, uh, zo is dat hij dat met een vriend kan bespreken. Of hij heeft geen vriend of niet de juiste vriend. Of het moet in volstrekt vertrouwen. Hm? En eens kijken of hij zijn denken wat dat betreft weer op een rijtje kan krijgen. Er is iets wat knelt, eh, wat... Uh, wat in de weg zit, zoals je als je kiespijn hebt naar de tandarts gaat. Zo kun je als je denkpijn hebt naar een geoefend denker gaan. En veelal luister ik dan. En kijk met de persoon waar het knelt. Maar dan ben ik dus echt een hele goede luisteraar. Die het okay. echt om de ander gaat. Om die ander te helpen. En daar wordt veel gebruik van gemaakt. Ja, en, en ook in het... We wij, wij hebben het net over heftigheid En ja. over het ge, um, uh, uh, uh, de teruggelopen vriendschappelijkheid in de samenleving. En we hebben het natuurlijk heel lang over vriendschap gehad. Hoe, hoe manifesteert... Hoe wij naar vriendschap kijken. En hoe we met vriendschap omgaan. Zich in uw consulentschap. Nou, daar, daar, zie, daar zie ik eigenlijk altijd cliënten komen... die zo behoefte hebben aan een mens die echt naar ze luistert. Dat die warme sfeer die ik dan probeer te maken... van hier ben je veilig, hier kun je alles vertellen. Ik ben te vertrouwen. Ik heb een zwaar beroepsgeheim. Eh, dat merk je aan de mensen. Dat ze zich dan weer open durven stellen... en echt zeggen wat ze op het hart hebben. En dat kan heel bevrijdend zijn. Wat zegt het eigenlijk over onze samenleving... dat er een um, filosofisch consulent nodig is? Ja, dat is, dat is een hele moeilijke vraag. Zo Misschien. op de zondagmorgen. <laughs> Misschien wisten we niet dat we ze nodig hadden, de filosofen... Voor de, voor dat, wat dat betreft. Vroeger op de markt zo, rond Socrates in de oudheid... dan werd, uh, werden de grote problemen van het leven klaarblijkelijk wat open, openbaar besproken. Ja. En nu, ja, nu kan iemand zoeken naar, om heel persoonlijk iets aan iemand te willen vertellen die het echt geheim wil houden. Als iemand met een probleem zit wat nou niet bepaald in de publiciteit moet, dan is er toch een, ja, een mate van terughoudendheid of wantrouwen. van Als ik het daar vertel, dan weet ik zeker dat het verder komt. En dat uh -huh. mag niet altijd. Uh -huh. En wat is eigenlijk het verschil dan met een, een psycholoog, een psychotherapeut? Uh, ik ga ervan uit dat mensen die bij mij komen... geen emotionele problemen hebben. Is dat wel het geval? Dat het dieper uh -huh. ligt? Dat er jeugdtrauma's niet verwerkt zijn? Dan zal ik altijd doorverwijzen. Oké. Okay. Maar als ik dus een vriendschapsprobleem heb en ik kom bij u... wat, wat kan ik dan krijgen? <laughs> No. Want dat zou ook raken aan emotionele dingen. Ja, ja, ja dat, dat, dat kan heel goed. Die emoties spelen wel mee. Maar niet zo als een, als een, een trauma wat diep in de jeugd ligt. Mm -hmm. Laat ik het zomaar even ja, samenvatten. Ja, ja. Stel dat je met een probleem komt wat aan vriendschap raakt. Dan zal ik zeker kijken van wat, wat voor vriend zou je willen hebben. Wat voor vriend ben je zelf voor de ander? Wat wil je er zelf voor doen? En nu is het natuurlijk helemaal makkelijk. Want dat scheelt een consult. Een boek is veel goed, dit boek is veel goedkoper dan een consult. <lacht> dus ik zal ze nu zeker het boek Okay. En eventueel daar nog over praten. Ja. Maar meestal is het probleem anders dan ik heb geen vriend. Er komt het meestal een, ja, een, een soort kapstok waar iets aan opgehangen wordt en in het gesprek blijkt waar het echt ten diepste over gaat. Okay. Um, merk je in de praktijk van dat consulentschap een, um, een verandering als je kijkt naar de samenleving? In de zin van, we beschreven net die, die, die heftigheid, dus eigenlijk het. Afgenomen, de afgenomen vriendschappelijkheid mm -hmm. in de samenleving. Is dat, um, uh, daar, daar zijn we sinds de jaren zestig, denk ik, zo naar gegroeid. Mm -hmm. um, um, is er een kentering te zien? Vroeg ja. hij hoopvol. Ja, dat, dat, nou, dat is heel goed. Ik had gisteren, gisterochtend uh, de Volkskrant... en toen zag ik een, uh, een van de kranten die ik lees... zag ik uh, een heel stuk over... Het management waar mensen heel langzamerhand heel moe van worden. Van die tussenlagen mm -hmm. in, de, in, in de organisaties. De ja. de te grote, de grote organisaties met de veel tussenlagen. Waar weer behoefte is aan kleinschaligheid. Naar groepen mensen die elkaar kunnen kennen. Mm -hmm. En die op een wat warmere manier kunnen samenleven. En dat vind ik heel positief. Dat die kentering gaat komen. Te grote scholen, te grote ziekenhuizen te grote ja, logge bedrijven waar je elkaar niet meer kent... waar je een nummer bent, vreselijk. En merk je, merk je ook in je, in, je, in je eigen praktijk dat dat een issue is... Wat, waar, waar, dat die behoefte groeiend is? Of dat mensen stappen zetten om, dat, om die kentering in gang te zetten? Ja, ik denk dat je dat ook wel merkt aan de, aan de hoeveelheden... mensen die in een burn-out burn terechtkomen. En die echt helemaal stuk draaien in een, in een systeem wat hen vermaalt... Terwijl terug, je ziet ook, ik denk een hele grote tendens... naar veel meer zelfstandig zonder personeel, de ZZP'ers... die weer op kleinschalige manier proberen om persoonlijk te werken met mensen. Ja, ja. In plaats van in een logapparaat -apparaat. met bovenlagen. Vriendschap, een tweede ik, heet je boek. Als ik dit boek gelezen heb, kan ik dan beter vriendschappen aangaan? Beter omhouden? Kom word ik er beter van? Als je, dat, als je dat wilt, word je er zeker beter van. Als jij er voor jezelf wat uit wil halen, zeg ik ga lezen en kijken uh, wat ik daarvan mee kan nemen. Er zit zoveel in dat iedereen er op zijn minst drie dingen uit kan halen. Dat was mijn doel en dat, dat lukt. Goed. En dan uh, heeft het gesprek nog wat opgeleverd? Dit uh, gesprek van uh, ja, vanmorgen. Ja, we zijn natuurlijk. Uh, mijn eerste vraag was: zouden wij vrienden kunnen worden? Ja. Um, we hebben nu uh, een uur met elkaar uh, gesproken. Ja, ik denk dat we een heel mooie stap gemaakt hebben. Naar toch iets meer van elkaar weten. iets Elkaar in de ogen kijken. Elkaar hebben zien praten. Gereageerd hebben elkaars vragen. Dat is alweer een stap naar dat mogelijke pad naar vriendschap. Goed, nou dat uh, is ook een hoopvolle gedachte. Um, we hebben een gastenboek bij Dit is de Zondag. En in dat gastenboek... Um, en uh, beschrijven onze gasten hun ideale zondag. Wat mm -hmm. heeft u opgeschreven? Ik heb opgeschreven. Mijn ideale zondag is geen wekker. Ontbijt met thee en dan kranten lezen. Koffie en daarna brands met boeken. Daarna buitenhof en uit natuurlijk nieuws tussendoor. Misschien naar buiten. Verder kranten en een boek. Dan komt kunststof TV. Een zondagsmaal met een speciaal uitgezochte wijn. De week doornemen, vooruitkijken... naar de meestal druk, druk bezette volgende dagen. Soms een theaterbezoek, soms een nieuwe cd. Maar meestal toch thuis ontspannen met leesvoer. De Ideale Zondag van um, Catharine de Haas. Hartelijk dank voor uw komst en voor uw verhaal. Um, wij gaan naachten door met vroege vogels en Menno, wat gaan we doen? Of wat gaan jullie doen? Ja, goedemorgen. Ja, goedemorgen, inderdaad, want we zitten hier met z'n allen al klaar... in het, in het bos in Sraveland, Janine hier uh, naast mij. We hebben uh, twee Kamerleden die onderweg zijn, ook naar het kapitaal. Afgelopen week is het initiatief genomen tot een nieuwe natuurwet... Mooi Nederland. Je weet vast, staatssecretaris Hink Bleek heeft allerlei plannen met de natuur. Die, die gaan vast en zeker destreus uitpakken. En uh, er zijn ideeën om dat veel beter te doen. Dus uh, de Kamerleden komen dat hier uh, presenteren en ons vertellen hoe dat eruit moet gaan zien. Verder, ja, je hoort het op de achtergrond. Uh, mussen, uh, Aandacht voor mussen in Rotterdam. Daar zitten er een heel stel en uh, we laten ze horen. Zo, zoek toch naar die mussen. Uh, ja, wat, wat gaan we nog meer doen? Bijen hebben we het over. We gaan, en we gaan hybride ballen... Uh,